Een woordvoerder van Robert Wagner, die nu 81 is... zegt dat er nog geen politie aan de deur is geweest. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen mistig. Morgen begint grijs en mistig. Maar in de loop van de dag wint de zon steeds meer terrein. De temperatuur stijgt naar ongeveer 9 graden. waarin hardnekkige mist blijft de temperatuur nog een flink achter. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, met uitzondering van de westelijke kustprovincies... en Zuid-Limburg komt in het hele land plaatselijk dicht de mist voor. De file staat nog op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Laren en Eembrugge, 3 kilometer. Dat is de nasleep van een aanrijding. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zolle bij Amersfoort, 3 kilometer. Noem het een passie, noem het bezetenheid. Maar samen met de coaches ben ik altijd op zoek naar de factoren... die later doorslaggevend kunnen zijn.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 Het Reuma Fonds bestaat 85 jaar en viert dit vandaag met een groots jubileum in de Ridderzaal in Den Haag, een bijeenkomst daar. En mijn gast vanavond is al 10 jaar ambassadeur van het Reuma Fonds, maar wij kennen haar vooral als tv-presentatrice. Als ik boven op de dom sta, nou dan kijk ik naar beneden. Actualiteiten, een comedy-serie in een spraakmakende talkshow staan nog op het programma voor vanavond. Memories, memories. Goedenavond en hartelijk welkom. Dit is Team for Taal. het spraakmakende taalspel tussen Nederland en Vlaanderen. Hier zijn Anita Witsier en Marcel van Tugt. De zilveren televisieerster, vrouw. En de winnaar is... Anita Witsier! Ja, goedenavond Anita, Lietje. Is, is duidelijk. En dan wordt ze volop gelachen om al dat oude materiaal. Ja, het is zo leuk. Ik ben er niet zo goed bij stem, Maar het is zo leuk om zo'n overzicht te horen zonder al die verschrikkelijke beelden erbij te zien. <laughs> Wat dat, we horen er dan voor beelden bij? Want je zit automatisch toch te kijken van, oh jee. Ja, vooral die beelden van lang geleden heb jij dat niet. Dat je denkt, oh my god, what was I thinking? <laughs> en weet je het nog? Ja, ja het was ook altijd te veel um, schoudervulling, te grote oorbellen. En uh, toch getoepeerd haar. Ja, maar je mag, uh, toch mag met je 50 jaar toch niet klagen, zou ik zeggen. En schoonheid blijf je. Oh, maar ik, ik dank je wel, maar ik klaag ook niet. Nee, nee, nee. nee <laughs> ik <okay. ben> kritisch. <laughs> ik wil in elk geval twee dingen met je bespreken vandaag. Oké, okay, nou, um, dat schiet op. Het leven met Reuma. Ja. En uh, de band met je 92-jarige vader. Mm -hmm. En we hoorden net bij die compilatie, daar eindigen we met de prijs die je gekregen hebt. Na een aantal nominaties heb je hem ook daadwerkelijk gekregen. Een aantal? Het was een zevende keer. De zevende keer. Ik dacht, ik doe het een beetje euphemistisch. Ja. Je kreeg hem. Ik kreeg hem. De televisievrouw werd je. Uh, en vandaag ja. krijg je weer een onderscheiding. Ja, nou ja, zeg. Hoe vind je dat? Ja, vertel eens even. Nou ja, wij waren dus voor het uh, jubileumgala in, uh, in de Ridderzaal. 85 jaar Rumafonds. En uh, ik had even gezegd, even iets over de welkomhuishoudelijke mededelingen. En dat we allemaal gingen doen ja. in dit programma. En dat eerst uh, minister Henk Kam van uh, Sociale Zaken, die, die zou eerst even het woord nemen. En die ging iets zeggen over vrijwilligers. En er werden ook vrijwilligers in het zonnetje gezet. En uh, de, mevrouw Kwak kwam ervoor, en mevrouw zwarthoed Dat zijn mensen die al 20, 40 jaar dus weet je, collecties organiseren elk jaar voor het Remofonds. Die mensen zijn echt onder allerlei valse voorwenselen naar, naar de ridderzaal gelokt vandaag. In voor Ja, maar ik had helemaal geen tijd. Ik zat hier gewoon in mijn truitje. En ik had mijn krullen nog willen zetten. En zo. Oh. En dan denk je, ja, inderdaad, als je niet bedacht bent of voorbereid. dan ga je natuurlijk ook gewoon zoals je bent. Ja. Maar toen zei ze ook. Ja, maar het is ook helemaal niet nodig. En zei je: verdorie, het is wel nodig. Het is zo belangrijk dat vrijwilligers. Uh, de, de aandacht is dus krijgen. Want als Nederland zonder vrijwilligers moet doen... ligt ons land op zijn gat. Dat Echt wil je waar. maar even gezegd hebben. Ja, maar dat is ook zo. Dat geldt ook voor het reumafonds. Die mensen zijn ongelooflijk belangrijk voor ons. Nou, toen professor Van de Putten die kreeg, die kreeg, een, die kreeg een prachtige onderscheiding. En dan zou ik mijn minister Kamp afkondigen. En verder. Ja. Want we hadden veel te doen. Ja, gespreksleider en, was En zo. minister Kamp, die gaat door. Ik denk, oh, nee. Hij gaat misschien nog even iets zeggen. O, de vrijwilligerspriem, prima, prima. Ik denk, nou, 30 seconden extra vooruit. Toen noemde hij mijn naam. Dankjewel. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat doe al jaar. Prima, prima, prima. Ga door. En toen dacht ik, oh jee." En toen op een gegeven moment dat het, uh, besprak hij natuurlijk de, de historische woorden... dat het de Hare majesteit heeft behaagd. En toen was ik ineens ridder in de orde van oranje Nassau. Ja, en je hebt hier het speltje opgepakt. Ja. Ja, ik heb hem omschrijf hem eens even. Hij is best groot trouwens. Hij is groot, hij is zwaar. Hij is ook niet bij de feestwinkel te halen. Dat denk ik ook niet Deze niet. Nee. Ja, ja, hij is prachtig. Het is zilver en blauw en goudkleurig. En met natuurlijk een oranje-blauwe strik. En ik ben er zeer verguld mee, kan ja, ik zeggen. Ja, is dat zo? Ja, want ik, ik denk altijd van ja. Maar weet je, het is, het is aangevraagd door het Reuma als ik, dat, uh, als ik dat goed zeg. En er spreekt uh, heel veel waardering uit, denk ik. En dat vind ik heel erg fijn. Niet dat dat hoeft, echt helemaal niet. Want ik, ik ben het gaan doen omdat ze me vroegen... dat kan een hele simpele reden lijken, maar er zit iets meer achter. Um, maar ik, ik doe het ook met heel veel plezier. En ik zie um, dat het heel veel mensen plezier doet. En ik weet hoe ongelooflijk belangrijk ja. het is dat gewoon die tent constant op de kaart wordt gezet. En dit is natuurlijk een hele slimme move van zich ja. geweest. Want iedereen heeft het erop. Ja, precies. Want even voor mensen die dat misschien niet ja. weten. Jij hebt zelf ook reuma. Eind uh, 30, uh, toen je 37 was, is dat geconstateerd. Dus het is ja. ook een ziekte. He, niet alleen maar van oude mensen, maar ook van mensen gewoon in de 30. En zelfs oh, zomaar ja. nog. En kinderen. Ja. Met je kind. Er is vanmiddag ook een check. de waarde van 1 miljoen euro uitgereikt. Uh, aan iemand die een internationaal. we zijn nu allemaal jeugdraumatologen. ook hier in Den Haag. die. Uh, die een groot internationaal project op gaan zetten. voor. voor jeugd en kinderreuma. En dat staat. Echt nog een vergevende woordspeling in de kinderschoenen. En dat is jammer, want we kunnen toekomstige generaties kinderen zoveel beter helpen. dan dat ze het nu hebben. Ja. En dat gaat ook gebeuren. Maar ja, er is geld voor nodig. Die waardering hè, van het fonds. Ja. Want jij vroeger mij toen je hier ging zitten. wisten jullie het? wisten jullie dat, wij, dat, je, ik, dat ik onderscheider zou worden? Ik zei zeker ja, Wij wisten het. het. Wij wisten het onder embargo. En jij hebt echt geen seconde daaraan gedacht, hè? Zo eerlijk, tenminste, dat is mijn nee, inschatting. Nee, nee denkt... niemand, maar al mijn vriendinnen wisten het ook. Ja, en zo. En, en iedereen ja. heeft zijn mond gehouden? Wat top. Nou, ik, nou weet je, ik zag op een gegeven moment naar mijn gezin daar. En toen dacht ik, nou ja, Omdat ik dit nu tien jaar en dat het 85 jaar. denk ik denk, oh, de koningin komt, vindt het misschien wel leuk. En dan weet ze ook een beetje. Ik denk, nou, ik vond, ik vond het heel sympathiek. <laughs> <laughs> en tegelijkertijd dacht ik, ha, hoezo, de hele dag vrij van school? Ja. Ik denk, nou, daar heb ik het straks dan wel over. Ja, Oh, het grappig, mij echt helemaal niet. Nee. Niet één plus één is twee. Nee, nee want uh, ik wilde even het woord laten horen van uh, de directeur van het Reuma Fonds. Dat is uh, Lodewijk, Lodewijk Ridder -Bos. Ja, die ken jij natuurlijk. En die vertelt aan ons waarom zij jou hebben voorgedragen. Anita Witsiri verdient een, een, een ridderwoord, om het maar zo te zeggen. Omdat ze al meer dan tien jaar lang geheel onbezoldigd voor het Reuma Fonds actief is. Met haar geweldig enthousiasme en aandacht voor de ontwikkelingen binnen het Reuma Fonds draagt ze bij aan een grote bekendheid van het reumafonds en daardoor kunnen we de ziekte reuma beter bestrijden met elkaar. Anita kan nooit nee zeggen, wij maken daar heel dankbaar gebruik van. Ze staat altijd klaar voor het reumafonds. Dus terecht dat zij is onderscheiden met een prachtige koninklijke onderscheiding. Je kan geen nee zeggen. En dan moet je heel hartelijk so. om lachen. Is dat zo? Ja. Nou ja. Dat zijn, er gebeurt natuurlijk. Ja. Jeetje. Ik heb. Ik heb nee. Ik moest wel, lachen. Omdat hij daarvoor zei. Ik heb ooit eens gezegd. Nou weet je. Je moet uh, mij maar gebruiken inzetten. Waar nodig is. Ik, uh, ik hoor het wel. En mensen vroegen mij. Waarom ga je dat doen? Zeg ik nou ja. Het doel heilig te middelen. En het Reumenfonds is, is lange tijd een beetje dat ze een beetje de grijze muis geweest. Het is natuurlijk geen spectaculaire ziekte zoals kanker en hart- en vaatziekten, want daar ga je echt dood aan. Zo, dat is natuurlijk. En de, ja, Reumenfonds is oude mensenziektes stoffig imago. We willen dat een beetje op de kaart zetten. En toen dachten ze, nou, als we nou iemand aantrekken die bekend is bij een groot publiek, misschien werkt dat wel. Het zei: Ja, natuurlijk, ik ben ook heel erg op die manier ingesteld. Joh, weet je als het op die manier kan, ja. dan doen we het zo. Ja. Dus ik heb het gezegd van, nou, heel graag van harte. En als je me nodig hebt, dan, dan moet je me gebruiken. Ja, maar waar ben jij nu? Want je bent nu tien jaar ambassadeur. Waar ben je nu trots op wat, die, wat het Reumafonds uiteindelijk heeft kunnen doen? Dat kan ik niet zeggen. Dat is zo verschrikkelijk veel. Want ze doen ontzettend ja, veel. maar één ding waarvan je denkt, ja, dat vind ik echt goed. Nou, wat ik heel bijzonder vind, is dat uh, de Support Award in het leven is geroepen. De support. support Award. En dat is een prijs die reikt het Reuma Fonds elk jaar uit... aan werkgevers en collega's die ervoor gezorgd hebben... dat een, een, een collega met Reuma uh, behouden blijft voor de zaak. En dat lijkt heel makkelijk als ik dat zinnetje uitspreek. Maar in werkelijkheid uh, is de betekenis vele malen groter... Um, sowieso voor degene om wie het gaat. Want uh, het verschil tussen elke dag naar je werk gaan... of drie of vier keer per week en thuis zitten... Dat is onbeschrijfelijk. Ja. Heb jij dat ook aan hun lijf ondervonden? Dat collega's in de televisiewereld jou ook daadwerkelijk echt hebben moeten helpen? Heb moeten ja, ondersteunen zeker. of iets van je ja. overnemen? Nou, en de winnares van vandaag die zei het heel mooi. Het gaat om een mentaliteitsverandering. En dat is ook zo. Wij gaan altijd maar uit van het uh, normale. Dus aanhalingstekens. Dat betekent dat je, als je gezond bent kun je gewoon alles doen. Uh, du moment dat je daarvan afwijkt is het van... oh jee, en nu dan? Terwijl, dat is een beetje out of the box denken. En dan zie je, als je dat doet, dat er heel veel mogelijkheden zijn daar, daarnaast. Die soms zelfs nog wel een betere oplossing leiden. Ik heb het gehad, ik moest vroeger, weet je, leuk een opkomst in een studio. Maar op krukken is dat echt geen charmant gezicht. En nou, daar hield ik ook niet zo van. Dus voor mij was dat een uitkomst. Want ik bedacht heel listig, nou weet je wat, dan beginnen we gewoon op een hoge kruk. En dan komt de camera gewoon zo naar mij toe vonden ze een top idee. Dus dat, dat was aan twee kanten. Ja. Ik werd toen het mes geslepen. Ik kon rustig blijven zitten. Ik hoefde niet te generen met een opkomst. Het kon ook niet, nee. fysiek. Maar dat hebben ze ook gewoon gedaan. En uiteindelijk... en dat hebben ze ook gedaan. En ze zeiden ook, maak je geen zorgen. En als we het land in moeten nemen, een rolstoel mee. En Dat komt allemaal in orde. Ja. Want nu slik je medicijnen. Uh, ik kan je gewoon een hand geven. Of heb jij dagelijks pijn? Nee, nee, nee. Ik heb het voornamelijk in mijn knieën. En ik heb het ook wel in mijn enkels gehad. En ik heb weer een periode een, een tijdje geleden... dat ik ineens door mijn heupen zak, Dus dat ik ontzettend pijn in mijn handen heb. Maar er is dan verder niks mee aan de hand. Dus ik, dat is, dan, dan laat ik het weer eens nakijken. En dan is het weer helemaal schoon. Ja. Maar heb jij dagelijks pijn nu? Nee, nee, nee. nee oh. Zeker niet. Nee, het is wel, het, het, het, zoals het nu gaat, kan ik 140 worden. Ja, ja. Het, is wel heel, ja, het is wel heel heftig geweest. Ja. Maar dat is echt wel iets uit het verleden. Echt toen, van 12, 13 jaar geleden. Toen het eigenlijk zich manifesteerde. Ja. En toen opeens kon je niet meer met je zoontje voetballen. Nou, bijvoorbeeld, of mijn dochtertje uit bed tillen... of eventjes naar boven lopen, gewoon sowieso lopen. Ja, is dat een, een donkere tijd, als je daar aan terugdenkt? Een boze tijd. Ik was voornamelijk heel erg boos. Woedend. Woedend. Ja, ik wist niet op wie of wat. Misschien voornamelijk op mezelf, denk ik. En hoe uitte zich dat? Ja, god, ik denk dat je ongenietbaar bent voor je omgeving en voor jezelf. Ik was ook heel erg gewend, en trouwens... Iedereen met mij, denk ik, dat je gewoon de dingen doet die je ja, wilt doen. En je denkt er niet bij na. Je bent je niet bewust van het feit dat alles het gewoon maar doet. Ja. Tot het moment komt. Je hoeft, je maar, je hoeft maar een sneetje in je pink te zitten. Dat je denkt, oh, voordat ik heb een pink, die kan ik niet gebruiken. Ja. En je... ook behalve woede ook huilen en wanhopig? Wanhopig? Nou misschien is hier en daar een momentje, maar dat is niet echt veel, hoor. En huilen heb ik misschien ook. We hebben, ja, ik heb wel één keer op een muurtje zitten huilen. Toen, ik was dood en doodmoe. En ik, naar, ik ging toen naar de Karel op het oude adres nog. We gingen, hadden een draaidag gepland... En ik had mezelf uit de auto gewurmd met die stokken. En ineens werd ik overmand door een soort van zelfmedelijden of zo. Ik weet het niet. En ik ging er op een muurtje zitten. Ik heb zo zitten huilen. Ik weet oh. niet hoe we het moet. Ja. Hoe moet het nou? En toen zeiden ze, weet je wat? We blazen deze dag af. Want het hoeft niet altijd. En toen achteraf was ik heel trots, de, dat ik maar één dag had verzuimd. Ik denk, je bent toch ook gek? Hé, hey, en dat is natuurlijk een heleboel ellende. Hè? Ik bedoel, nu dan gaat het. Maar is het zo dat het je ook iets brengt, zo'n ziekte? Uh, nou ja, bewustwording wel. Dat wel. Want ik zei, je, bent altijd, je gaat altijd maar een soort van roekeloos om. En makkelijk om met, met, met je lichaam, dat het allemaal gewoon doet. Maar als het dat niet doet, je wordt je veel bewuster van jezelf. Uh, je wordt wat uh, bewuster van je omgeving, van de kwetsbaarheid van het leven. En je wordt ook denk ik wat zachter voor de medemens. Merken ze dat? De mensen om je heen? Ik denk het wel. Moet je kijken. Ja, inderdaad. <laughs> ja, die onderscheiding. Maar ook de mensen in je omgeving? Ja, ja, ja, ik denk het wel. Ik ben wat minder ongenaakbaar geworden. Je uit meer wat je voelt? Ja, ja zeker. Ik denk dat jezelf heen... ook wel wat meer te geven en bloot te geven. Want dat vond je moeilijk? Ja, dat is ook moeilijk. Nou, waarom vond je het moeilijk? Nou ja, ik vind het altijd een beetje gênant. Ik vond het vroeger al heel gênant om mensen persoonlijke vragen te stellen. En dan doe ik een programma als Memories. Ik ja, vond het inderdaad. Een beetje... Over de liefde en ja, alles. Dat ik met mijn hoofd om de tafel wilde kruipen als ik iets intiems ging vragen. Terwijl het was heel gelegitimeerd. Maar ik vind dat toch een beetje... En dat gaat me nu wel veel beter af. Maar ook omdat ik gewoon meer over mezelf durf te, te zeggen. Maar waarom was dat dan? Waar kwam die... Die, die ja, angst vandaan? Niet. Of die ja. Nou, misschien wel omdat als je jezelf blootgeeft dat je dan kwetsbaarder bent... Zoiets is het misschien. Maar psychologie van de koude grond, hoor. Maar, ja. dat... maar goed, in elk geval ben je inmiddels in elk geval zachter voor je omgeving. Ja, ik ben ook wel veel meer in balans. En ik ben ook niet meer zo bang. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Nee? Met Margriet Rijntjes. Nee, in, in gesprek is ze. Oh, Doe even is even een met. Ik kan niet meer praten. Met Anita Witsier. Uh, ze is ambassadeur van het Reuma-fonds. Dat vandaag 85 jaar bestaat. Het virus ook vandaag. We spraken over Reuma. Uh, nu wil ik met je praten. Want ja, we moeten nog een kwartier. hoor. Wil je eigenlijk eventjes een plaatje? Ik heb, pla nou, heb zo'n last van mijn stem. Ik denk half uur. Ik zeg dat ze draaien vast wel even een plaatje dus. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, ik ben ontzettend verkouden. En... Uh... Gisteren ging het nog goed. En gisteravond ging het een stuk slechter. Ik ben naar huisarts geweest en zei vooral niet praten. Toen zei ik, nou, dat wordt een hele lastige morgen. Ja. En nu is dit het resultaat. Ja, het was vanmiddag een, ook al zo. Over een kwartier mag je gewoon hup, sleutel, Heerlijk, mond zeg ik niets meer. Want ik wil nog heel veel van je weten. Namelijk over de relatie met je vader. Ik wilde het namelijk hebben over de vergankelijkheid. Je vader mm -hmm. is 92... Um, jij bezoekt hem regelmatig, je moeder. Eigenlijk, eigenlijk... slecht voorbeeld van vergankelijkheid. Dan. Is het zo? Vertel eens. Nou, als hij al 92 is, al zo lang bestaat. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Omschrijven eens. Nu? Als ja. hij nu is. Ach ja, het is nu een hele kwetsbare broze man. Een heel lief. En hij, en hij, maar hij maakt nog steeds grappen, dat is zo schattig. Dat vind ik wel heel erg leuk. En, hij, en dan noemt hij mij ook gewoon met het koosnaampje wat hij me vroeger altijd gaf, hey Api. En ja, het is verschrikkelijk, verschrikkelijk lieve man. Dat, was het. Dat, dat, dat maakt mij wel een beetje begeest voor de toekomst. Ik denk dat als je heel erg oud bent en je geen, geen maskers meer ophoudt... dat je dan misschien wel echt je hele echte zelf wordt. Nou, Mijn vader is in essentie een hele lieve man. Dus <lacht> dat vind <ben> ik niet. <lacht> dus ik ben benieuwd hoe dat er op een veertig jaar uitziet. <lacht> dat als oh, eruit komt, ja. ja. Jij zit er zo naar haar kant aan jou? <lacht> ja, ja. ja, zeker. ja? ja, ja. Ah. Ik ben wel een tante K, net als mijn moeder. Ja, ja, ja. Dat was, ja. ja. Is dat lastig? voor mijn omgeving lastig. Nou, ja, ja, ik denk wel dat dat lastig is. Maar weet je, op een gegeven moment, als de mensen met wie je het leven deelt... weten wel hoe je in elkaar zit en waar het vandaan komt. Dus dan, uh, dan wordt het ook gewoon genegeerd en is er niks aan de hand. En waar komt het dan vandaan, de tante K? Ja, ongeduldig zijn met jezelf, met, met de wereld, weet ik het. Ja, nooit zo over nagedacht? Nooit over nagedacht. Of tenminste, je zegt, die weten waar het vandaan komt... maar die hebben het meer weten dat het er is. Die hebben niet een verklaring van nou dat komt... Nee, nee, nee, die weten, God, weet je, je, weet, je weet toch ook op een gegeven moment... Hoe, hoe collega's of, of, of hoe, je, hoe je kinderen, hoe je buren, hoe je vriendinnen in elkaar zitten. Dus ja. Je helemaal weet. Iedereen heeft een soort van gebruiksaanwijzing. Zeker. En als je hem leert leest, is er niks aan de hand. En heeft dat je gebracht waar je bent gekomen? Want um, je bent natuurlijk een succesvol presentator geworden. Ja, dat weet ik niet misschien wel. Dat zal ongetwijfeld ook wel een rol gespeeld hebben. Maar ik denk ook dat het tegen je kan werken. Want ik weet nog wel, dat hoorde ik dan achteraf natuurlijk. Van collega's. Hoe, als je binnenkwam... Dan hadden we zoiets van, oh, nou, poep, poep, poep. Of dan zeiden ze tegen elkaar, nou, bel jij haar maar. <laughs> dan denk ik, oh, wat erg om dat te horen. En dat is natuurlijk nooit persoonlijk bedoeld. Dat is, uh, als, als ik zo doe tegen mensen. Maar dat heeft te maken met... Uh, met fort met de geit en hopsakee. Ja, en perfectionisme? Nou, dat weet ik niet. Niet zeuren? Of dat, niet zeuren, niet lullen maar poetsen, ja, dat is het meer. Dat is het een beetje. Ja. Hey, en die lieve vader van jou, hè, van 92. Ja. Um, wat wat verband heb je nu met hem? Voorzorg je hem echt? Nee, want hij zit in een, in een zelf, zelf, zelfstandig appartement... maar binnen een verzorgingscomplex. Dus daar wordt hij verzorgd. En als ik ben, dan verzorg ik hem ja. wel. In, in de zin van, ja, weet je, wat... wat ik zit naast hem en dan uh, zitten we de hele tijd hand in hand. Want dan vindt hij lekker. Dan heb ik warme handen. Oh, was hij altijd koude handen. En dan of lekker met mijn armen om me heen. Dan vindt hij heerlijk hoofd tegen elkaar. En dan hebben we het over vroeger natuurlijk. We kijken fotoboeken van het dorp. En we, we, we hebben het over mijn moeder. En dat ja, die is, hè? Die is negen jaar geleden overleden. En dan vertelt hij uh, dat hij er voor het eerst mee uitvroeg. En dat hij zo verliefd op haar was. En, en dat hij dacht, ja, nou, dat, uh, die zie ik wel zitten, die ga ik, eens, die ga ik eens voor mij winnen. En dat hij dan te laat kwam op het eerste afspraakje, maar dat het echt niet anders kon. En dat hij weer zo bang was dat zij zo denken: oh jee, hij is er zo eentje. Hij zeggen dat was ik niet, dus dat moest ik weer recht bereiken. Het is een aflevering uit Memories. Of niet? Ja, het is prachtig. Ja. Dat vind ik zeer ontroerend als hij het daarover heeft. Ja, wat leuk. Ja. En, ja, en dan, wat... dan zeg ik dat hij iets meer moet eten. Want de man is graatmaag eet ook bijna niks. En nog één hapje, nou ja. En dan vind ik die toetjes zo lekker. Nou, nou, en daarna breng ik hem naar bed, dan kleed ik hem uit en leg ik hem in zijn bed. En dan. Het is een beetje alsof de rollen zijn omgedraaid. Dan, ja. hè? Want ik begreep dat jij uh, het, het, het, het, het kind na 15 jaar geboren werd. Vijftien jaar, ja. jaar huwelijk. En ze waren en... laat getrouwd kunnen. Nou. En het lukte niet, maar uiteindelijk na 15 jaar kwam jij er. Ja. Het, het cadeau van het leven, denk ik dan. Jij was het cadeau van het leven voor je ouders. Dat denk ik wel, ja. Ik werd ook het wonder van de kerkstraat genoemd. Door de buurt, of door Ja, <laughs> door de buurt. Oh ja? ja, dat het toch nog gelukt was. Ja, niemand verwachtte dat meer. <laughs> het wonder van de kerkstraat. Oh, ja. Mijn ouders waren 41. Ja. In die tijd had je nog geen uh, hoogtechnologische zwangerschap toestom. Nee, IVF en zo. Nee. nee. Maar goed, uiteindelijk was jij daar. Was ik er wel. Was ja. je daar bewust van, van dat nee, cadeau? Nee, joh, natuurlijk niet. Als kind? Nee. Helemaal niet. Nee, weet je, ik had geen broertjes en zusjes. En dat, uh, dat, dat, dat viel mij wel op als ik bij vriendinnen kwam. was het altijd een enorme herrie in huis. En aan ja. tafel gingen grote brood en kazen doorheen. Dat vond ik fantastisch. Want weet je, alle, thuis waren alle ogen gericht op Quatta En daar kon je ongestoord onder een tafel kruipen, veters aan elkaar binnen kijken wat er gebeurde. Quata? Ja, alle ogen, dat is een uitdrukking van alle ogen. Je, zij letten natuurlijk altijd op mij. Okay. En als je ergens binnen... wat geleerd. Waar heel veel kinderen zijn, ontsnap je altijd en niet ja. deze aandacht. Ja, maar het is niet zo dat inderdaad in de loop der tijd... als dat inderdaad in de buurt het verhaal nee. was... jij was het wonder van de kerkstraat... dat je toch het ook... ja, jij, je, je had een soort verantwoordelijkheid... dat je ook wel heel leuk moet zijn als kind, of niet? Nou, als kind niet. Als kind heb je dat besef helemaal niet. Dat, dat kwam denk ik pas, pas veel later. Ik dacht van ja, ik moet het wel goed doen voor ja. ze. Maar dat is als kind heb ik... Weet je, net zo zeggen van... Oh, ja vader was begaafd hij nee, was niet eng als kind. Nee, de vader van mijn vriendinnetje was groenteboer. Ja, hij was begrafenisondernemer. Ja, dat vond, vond, was voor mij de normaalste zaak van de wereld. Ja, ja wat grappig. Ja, dat moest ook gebeuren. Ja, dat moest ook gebeuren. Ja, vriendinnetjes vonden, de omgeving vond het vreemd. Of vriendinnetjes keken er raar tegen, maar ik niet. Nee, het was gewoon zo. Het was gewoon zo. Hé, hey, na nou al die verhalen die jij hebt geïnterviewd... al die mensen over de liefde... Mm -hmm. uh, je eigen ouders had je er ook bij kunnen hebben, zo te horen. Ja. Maar ben jij anders gaan denken over de liefde? Hmm. Ja, nou, het is soms moeilijk te onderscheiden of, of dingen komen door... Uh, weet je, ervaring en ouder worden gaan natuurlijk hand in hand. En ik heb dan een extra portie ervaring gekregen... door, dat, door, door memories in de loop van de jaren. Maar wat me altijd opvalt in, in de verhalen van mensen... is dat het, uh, zo, dat het zo echt onverwoestbaar kan zijn. En dat het ook helend kan zijn. Wat? Dat, dat het uh, het elkaar weer zien en dingen uitpraten. Dat dat verschrikkelijk belangrijk is... dat je, dat je van je hart geen moordkuil maakt. En, dan... dat, en dat, dat er in die zin het een weg terug is... om, om, om dingen op te halen en uit te leggen en te duiden. Maar wel heel erg veel later dan? Maakt niet uit. 20, 30, 40, 60 jaar later dan nog... gaan we, hebben mensen iets van... Echt, er valt een last van mijn schouders. En dat is dan ook echt zo. Dat is toch geweldig? Ja, heb jij dat ook gehad? Een, een jeugdliefde die je ooit weer bent tegengekomen? Mm. Of zou willen misschien? Dat is wel gebeurd, maar er was niet echt een last van mijn schouders. Al was ik er altijd wel. Zat het in mijn achterhoofd, weet je? wel. Wie is hij geworden? Ja. Is fascinerend, hij... toch? Ja. Dat en dat en wij hebben elkaar toen weer ontmoet en een hele avond samen doorgebracht, zitten te praten, te praten. En sindsdien is het ook uit mijn systeem. Ja. Dat dat. Dus het werkt echt zo. Je moet opruimen, afsluiten... voordat je soort van... in mijn geval was het niet zo zwaar... maar weer, weer rustig verder kan. Die koninklijke onderscheidingen... Mm -hmm. die heb je gekregen. Je gaat straks weer terug. want Je was zo lief om een diner, wat er nu is... ter ere van, uh, van dit uh, jubileum... even te Ter ere van de scheidend uh, voorzitter van de Raad van Toezicht... Annie Brouwer. Okay. Zeggen, ja, ja. Uh, maar zo lief om dat even te onderbreken... om hier naartoe te komen met je heese stemmetje. <lacht> straks ga je weer terug daar was ook de koningin vandaag. Die was vanmiddag ook, ja. Heb je die in de hand geschud? Jazeker, we hebben ook even gesproken. Ja, oh, hoe gaat dat dan? Wat zeg je dan? Majesteit? Uh, ja, wij je elkaar niet. Nee, nee, nee, maar ik bedoel... Je Ze zegt zeg vrouw tegen mij. Ja, je geeft een hand. Ja, en dan zeg je, of, of maak je een soort buigentje, hoe doe je dat? Nee, geen buigentje. En we hebben gewoon heel, heel, heel genoeglijk even staan praten. Ja, maar Ook... zei je majesteit wat leuk dat u er bent? of hoe ging ja, dat, dat? ja, dat heb ik natuurlijk eerst in het groot gezegd in een zaal. Toen oh, okay. zat van het feit ja. dat u er bent. En ik kon haar natuurlijk persoonlijk bedanken voor die onderscheiding. Ja. Want ja, het behaagt de meesten. Ja, ja, precies. Wat heb je besproken met haar? Dat mag ik niet zeggen. Hè? Nou. Toch mag je niet jawel, zeggen. Toch? Jawel, je mag er niet letterlijk citeren. Oh, nee, meen... citeren. Nou, we hebben het gehad over het, het feit uh, hoe, hoe het is om geheugenpatiënt uh, te zijn. En uh, dat ze het. Uh, dat... Zij, zij memoriseerde zich nog tien jaar geleden met 75 jaar jubileum. Toen was zij ook aanwezig, toen presenteerde ik het ook. En uh, dat ik er toen nog veel meer last van had. Dat, dat had ze in de gaten en dat uh, en heeft ze onderhouden. Uh, dat het zo fijn was om het nu te zien: dat het nu zoveel, zoveel beter gaat. En uh, nou, voor dat werk dat ik deed, dat, dat, uh, dat ze daar heel blij mee was. Een dubbele onderscheiding. dubbele Ga je hem dragen? Nou, want dit nou, is natuurlijk is... een enorm ding. Ja, maar maar... Ja, ja, er hoort toch maar... ook zo'n kleintje bij? Ja, dat is te vertellen. <laughs> een hele grote teleurstelling. Hij zit in dat de de box. Het is niet de bedoeling dat je deze draagt. Nee. nee. nee vanavond wel natuurlijk. Ja, vanavond. Ik mag je mag het tot de twaalf, twaalf uur op, uh, ophouden. Tot twaalf uur? Oké. Okay. En ik heb een doos gekregen met allerlei handleidingen ja. en een klein doosje. Ja. Daar zit het draagspeld in. Ja. Kun je hem openmaken? Of? En, uh, ik heb hem nog niet gedaan. En dan gaat die grote in het doosje. En die draagspel gaat dan op de officiële gelegenheden. En de meneer die mij dat zei, hij heeft officiële gala's. Ik zeg, ik presenteer heel vaak gala's. Nou, die gala's ja. bedoelde hij niet. <laughs> Oké, okay, nou, dit is die kleine. Ja, ah, kijk. klein doosje wordt opengemaakt. Ja, dit is wat je heel regelmatig ziet bij ja, mensen. Die hebben wel, dat al ja, op hun ja, revers. Ga je dat doen? Nou ja, ik draag natuurlijk niet zo heel vaak een, een jasje. Nee. Maar uh, kijk, het is een mooi klein zilveren kroontje op. Zie je dat? Ja, ja. ja. En dat zegt natuurlijk iets over de, de rangorde. Die is wel heel hoog. Hoor. Dat is de ene naar laagste, geloof ik. Maar, zo, maar dat, ik goed, toch niet over uit. dat kan ook lang toch. niet iedereen zeggen hoor. Ik vind ridder ook heel stoer. Inderdaad. Want Ik wilde ooit de vriendin van Floris worden. Dat is niet gelukt. Het is een goede tweede zeg ja. ik. Ja. Nou, en dan kan je dit zo dragen. Ja. En je vader heeft er ook een, hè? Mijn vader heeft ook onderscheiding. Oh, wat leuk, wat zal hij trots zijn? Ja. Nee. Heb je hem gebeld al? Nee, want dat kan hij niet meer. Je kan hem niet meer bellen. Nee. Dus het eerste wat jij doet? Absoluut. Wanneer? <laughs> ja, wanneer ga je naar hem toe? Ja, morgen. Morgen en zeggen papa? Ja, luister. Luister. Kijk, eens, kijk eens wat dit is. Oh, wat gaat hij zeggen? Ja, hij gaat heel erg hard glimlachen. Ja, wat ja. geweldig. Ja. Ik hoop dat hij er nog heel lang voor je is. Ja, dat hoop ik ook. Dankjewel voor je komst, Anita Witsier. Je hebt het volgehouden met je stem. Oef, nu zeg ik niets. Nu weer stil. Ja. En uh, ga je nog terug naar het diner? Nou, ik denk... Niet. Eerlijk gezegd, dat nee, naar je huis. dat kan toch niet praten? Ja, nee, precies. <laughs> Lekker naar huis. Ja. En dat speeltje op een mooie plek leggen ergens mm -hmm. thuis. Ik sprak dus met Anita Witsier, televisiemaker en ambassadeur van het Reuma Fonds. Dat vandaag haar 85-jarig jubileum vierde. En dit was alweer de laatste uitzending van Twee Dingen van deze week. Maandag zijn we er weer. Terug luisteren van de uitzendingen en ook het gesprek van vanavond. En reacties achterlaten kan op onze site dingen.nl. Nou, en hierna hebben we BNN, een hmm. nieuwe stijl, want jullie ja. zetten dus een punt achter de week vanavond, hè? Jazeker, vanaf nou, leg nu, eens uit, elke vrijdag, um, dan eerst een half uurtje, zeg maar, gewone uitzending. Maar vanaf, vanaf negen uur een soort speciale talkshow, weekend talkshow. En dan sluiten we de week af, hebben we het nog één keer over al die belangrijke onderwerpen van deze week. Onder andere uiteraard Ajax van gouwen <laughs> Het wordt heel hard gehoest. Ja, en dat doe ik met scherpe meningen en met bier. Onder andere met Erik Korton. Ik hoest met, Sanne, het niet, met Sander Lantiga. Ik drink ook geen bier. <laughs> maar maar de, rest, de rest wel. En Sander Lantiga. En uh, nou ja, het wordt, het wordt leuk. Het wordt gezellig. Dat vanaf negen uur. Maar vanaf half negen al. Be'n in today. Maar eerst het nieuws. Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS Journaal. Het internationaal atoomagentschap maakt zich ernstige zorgen over het nucleaire programma van Iran. In een resolutie van het agentschap van de VN staat dat de bezorgdheid over de plannen alleen maar toeneemt. De resolutie volgt op het rapport van het agentschap waarin staat dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran werkt aan de ontwikkeling van een atoombom.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 18 november, twee over half negen. Goedenavond. CERN flikt het weer. De deeltjes in de versneller in Genève... reizen inderdaad sneller dan het licht, bleek vandaag, bij herhaling van het experiment. Betekent dit nou echt dat Einstein het mis had? Dat hoor je zometeen. En dan het ITVA, smart lappen zingen, lachen of lekker eten. Nou, het kan allemaal dit weekend. Vanaf vandaag geven we je elke vrijdag tips... van onder meer cabaretier Jan Dino, media magnaat Dirk Sauer... en lekkerbek Ins. En Joris Kreugel die geeft vanaf vandaag elke vrijdag een geluksdubbeltje weg. En dat is nieuw in ons programma. Elke vrijdagavond mag ik een geluksdubbeltje weggeven... aan iemand die iets heel vervelends is overkomen... of die het echt nodig heeft. En de eerste is Lissy En die heeft een... Knetter, zuur verhaal. Zij verdient echt het eerste dubbeltje dat ik ga uitrijden. Joris zei het dus ook al, we gaan iets nieuws doen. Iedere vrijdag zet BNN Today een punt achter de week vanaf nu... met een talkshow waarin we de belangrijkste punten van de afgelopen week nog één keertje bespreken. En dat doen we vanavond met BNN'er Sander Lantiga en rtlz commentator Dirk Veenstra. En met hem heb ik het uiteraard over Ajax, over Kruif, over Vergaal. En de eurocrisis, eh, wordt het tijd om de gulden te herintroduceren? Nou, de PVV vindt in ieder geval van wel... En ik zit hier vanavond niet alleen met deze heren die ik net noemde... maar ook met de grote man aan mijn rechterzijde. Die gaat hier ook elke vrijdag zijn. Daar ben ik heel erg blij mee. Erik Orton, goedenavond. Nou, de, de, fijn dat jij er blij mee bent, maar ik ben er even zo <laughs> blij mee. Ik vind het eigenlijk voor me zeer vereerd, moet ik zeggen. En uh, we gaan je niet alleen horen, maar je gaat ook platen voor ons draaien. Die heb je zelf meegenomen uit je eigen platenkast ergens ja. opgediept En heb je een enorme koffer mee naartoe gesleept. Daar heb je me niet toe hoeven dwingen, want ik hou heel erg van muziek. En ik vind het, het lijkt me uh, ontzettend leuk om de, om de komende tijd hier op vrijdagavond mooie platen te draaien. Ja, en, uh, ja dan is het natuurlijk bah, de vraag, want je hebt er een aantal uitgezonden. Uh -huh. uh, eentje moet je dan zeggen die er die, die, die, die erg uitzondert. Nou, we gaan van de, vanavond van heel oud naar heel erg nieuw. Um, uh, en ik denk dat het leuk is als ik de oudste dan verklap, want dat is namelijk wel heel erg geweldig. Uh, ook omdat er mooi nieuws Omheen is, maar ik ga in ieder geval heroes en villains van de Beach Boys draaien. Een van de mooiste dingen die, er, die ze gemaakt hebben. Dat zometeen meteen dus. En Menno Remaijer van de Sport die zit al. Ja, ja, ja is nog dat, plek. Dat is mijn tijd. Ja, dat nee, de beach boys. <lacht> daar gaan we daar maar niet over hebben. Ah. Ja, wel. Ja, ja, sport. Uh, hi, Menno, ah, nou, sport. Nermijn. Ja, schaatsseizoen is vandaag echt be begonnen, mag je wel zeggen. Eerste wereldbekerwedstrijden um, heel ver weg in ergens. Uh, Tjel Shabinsk, Rusland is dat. Dat radioactieve stadje toch? Okay. Ja, dat is ongeveer. Steven Groothuis won daar de 1500 meter. En dat deed hij trouwens in een rechtstreeks duel eh, tegen Johnny Davis. Hij nou, was echt een gek. Uh, nou, hele mooie, hele gave race. Ik uh, opende, uh, nog redelijk rustig.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 Toen die buiten binnenbocht, begon ik nog een beetje te stuiteren. Sorry, ik, ik wist niet wat er gebeurde. Ik kon helemaal uh, knal door mijn voeten, door mijn poten en door mijn benen heen. Maar ah, ik dacht, nou, nou zal het er niet meer komen. Maar gewoon doorgaan, rammen en. Nou uh, ja, dat had ik ja, even steven Groothuis, prachtige race. Ook om te zien, we gaan erover praten. Er werd nog meer geschaad daar in Rusland. Compleet overzicht, overzicht na 10 uur in de Lijn. Gaan we het ook hebben, want jij kunt le lekker de weken afsluiten met je Ajax. Maar daar hebben wij natuurlijk ook gewoon na tien uur ook over. Eh, de rookwolken daar, die willen maar niet optrekken. Blijft onrustig. Zo moet de Raad van commissarissen zondagochtend uitleg geven aan de ledenraad... hoe ze toch tot die benoeming van Vergaans zijn gekomen. Maar het wordt steeds mooier daarom. Want Wim Jonk die heeft stagiair Edgar Davids verboden... om nog op jeugdcomplex de toekomst te komen. Ja. Het zijn we een uur verder, dan is de hele situatie weer te niet. Op, ja. Ik je bent, ben heel benieuwd. Goed, hij is dus niet langer welkom, David, omdat hij uh, die rol heeft gespeeld in de komst van Vergaal. Dan is er ook nog uh, sportief uh, wat te doen bij Ajax, want ze moeten morgen gewoon uh, spelen tegen Nak in de arena. Ja, Frank de Boer, die zit er maar mee, de coach. Uh, hem werd natuurlijk ook gevraagd, de keuze tussen kruif en Vergaal, maar die wil hij niet maken. Ik heb het gevoel dat je nu tussen uh, zeg maar, dat een uh, vader, tussen een uh, zoon en een dochter uh, moet kiezen. En dat wil ik helemaal niet. En die kan je ook niet. Want ik kan heel goed met Johan opschieten, maar ik kan ook heel goed met uh, Louis opschieten. Ja, in ieder geval uh, zal Frank de Boer niet opstappen als kruis zijn handen van uh, Ajax aftrekt. En Ik denk ook niet als vergaal als ik dat zo hoor uh, weggaat. Uh, goed, meer ik, Ajax. Wie is dan dus, het meisje? Ja, ik voel me ook even. Ja, is de zoon? die is fantastisch. Wie niet weet over gaat. een uurtje. Over een uurtje ja. meer Ajax gaat ze in langs uh, langste lijn. Menno, maar alleen nou, <tie> maar. Radio 1, PNN today. Ja, eerst dan. De wetenschappelijke wereld stond op zijn kop vandaag. Nou ja, en ook twee maanden geleden. Dat was het verhaal van de deeltjesversneller in Genève. Daar waren neutrino's, deeltjes gemeten, die sneller gingen dan het licht. Um, nou, de wetenschappers konden het eigenlijk amper zelf geloven... want had Albert Einstein niet gezegd dat dat niet kon. Ja, dat had hij gezegd. Hm. Nou, dus is die test nog een keer gedaan. Wat blijkt? Weer zijn die deeltjes sneller dan het licht. George van Hal is redacteur bij het Natuurwetenschap en Techniek magazine NWT. George, goedenavond. Geen ja, dat, dat, dat klinkt shocking. Betekent dit dat de relativiteitstheorie van Einstein nu echt de prullenbak in kan? Nee, nee, dat nog niet. Uh, wat ze nu gedaan hebben, is ze hebben de uh, test gedeeltelijk nog een keertje overgedaan. Alleen hebben ze een aantal uh, kritiekpunten die oorspronkelijk op het resultaat gekomen waren, hebben ze uh, aangepakt. Ja. Dus wat dat betekent, is dat uh, dat kritiekpunt nu van tafel is... Maar er is heel veel reactie gekomen op dat eerste onderzoek. En uh, de andere kritiekpunten die uh, liggen eigenlijk nog op tafel. Dus, Aha, uh, dus er moeten nog veel meer experimenten gedaan worden dan, lijkt mij zo. Ja, ja, dat klopt. Ja, het belangrijkste wat ze nu kunnen doen is uh, in Amerika, daar staat uh, ook een uh, groot deeltjes lab, Fermilab. Mm -hmm. En die zijn met net uh, zulk soort experimenten bezig. En, die moeten het eigenlijk nu gaan overdoen. Dan vraag je je af, waarom is dat niet meteen gedaan? Lijkt me wel zo handig. Nou, die hebben het oorspronkelijk ook gedaan. Um, uh, die hebben eigenlijk al eerder zo'n soort resultaat gevonden. Mm -hmm. Alleen uh, konden ze daar niet bepalen of hun resultaat nou echt was... of gewoon een soort statistische ruis. En dat is alweer een aantal jaar geleden. Dus yeah. zij moeten het nu ook nog een keertje over gaan doen. En als zij onafhankelijk dus op een hele andere manier tot hetzelfde resultaat komen... ja, nou ja dan moet die algemene relativiteitstheorie zich misschien een keertje zorgen gaan maken. Maar, maar voor die tijd is dat nog niet het geval. Krijg je dan niet het effect, dat dan wordt het daar gemeten... Nou, misschien komt er weer een bevestiging uit van het onderzoek... en dat er dan in de wetenschappelijke wereld wordt gezegd... ja, maar dan moeten er misschien nog drie onderzoeken tegenaan gooien. <kijkt> nou, wat, dat, dat is natuurlijk sowieso altijd verstandig. Want uh, uh, beter weten, of meten is weten, zeggen ze altijd... en verschillende metingen onafhankelijk van elkaar... Kunnen zo'n resultaat alleen maar sterker maken. Mm. Maar uh, wat, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren op het moment dat Fermilab hetzelfde meet, dan weten we zeker, nou, die uh, neutrino's die gaan inderdaad, of lijken inderdaad sneller dan de lichtsnelheid te gaan. Maar dan kan er wel nog van alles anders aan de hand zijn. Dus er zijn er al mensen bijvoorbeeld die geopperd hebben dat die neutrino's een soort van. Uh, een shortcut nemen door door andere dimensies te reizen en zo sneller op een bestemming wow. komen. Maar eigenlijk niet sneller gaan dan het licht. Maar, het, oh, dus, andere maar, dimensies? Ja, daar okay. hou ik van. Dat vind ik ja. mooi. Maar ik kan me zo voorstellen dat als, naarmate elke keer die neutrino's sneller blijken te gaan... dat er in, het, in, de, in de wetenschappelijke wereld toch wel heel langzaam wat opwinding uh, ontstaat. Of niet? Oh, dat absoluut. Ik bedoel, er was al heel veel opwinding toen de eerste resultaten naar buiten kwamen. En dat is niet voor niks, want het is een, uh, ja, een heel fundamenteel stuk... Natuurkunde, en als dat overhoop gaat, ja, uh, ja, waar het dan eindigt, dat, uh, dat weten we niet. Maar nu dat, dan, uh, dat experiment voor de tweede keer is gedaan in CERN, en ja. dat, is dus, dat ja. is dus bevestigd, is dan nu de, de opwinding in de wetenschap al wel weer ietsje groter geworden? Van hé, hey, het lijkt die kant echt op te gaan. Nou, het is natuurlijk heel leuk dat het uh, uh, nu weer bevestigd is. En uh, een van de belangrijkste kritiekpunten op het eerste experiment, dat is nu van tafel geweest. Hm. Dus. Um, ja, je ja. zou absoluut kunnen zeggen dat de opwinding toeneemt... en dat mensen steeds serieuzer naar de resultaten van die experimenten gaan kijken. Ligt Einstein dan met één been in zijn graf, zeg maar? Nou, hij, hij ligt met twee benen in zijn graf, denk ik. Maar... <laughs> ja, ja, De theorie. De. Ja. Hij, hij, hij begint zich misschien langzaam een beetje om te draaien. Ja, dat zou Rinsen, Goed, Einstein begint zich langzaam een beetje om te draaien. Daar houden we het bij. George van Hal van NWT Magazine, dank je wel. BNN Today. Zet een punt, punt. achter de week. Ja, en dat doe ik onder andere met Erik Corton hier hey. elke week in de studio. De grote muziekman um, Erik, je hebt uh, je platenkoffer hierheen geschout. Zeker. En uh, trek de eerste er maar uit. Even nog over Einstein. Ik vind het altijd wel spannend als grootheden van een voetstuk dreigen te vallen. Maar van Einstein vind ik het een beetje zielig. Ik weet niet. Omdat nou hij ja, zich ja, omdat... kan verdedigen? Ja, ook. <laughs> <laughs> omdat het zo'n man was zo'n nou, zo professor. Nou, um, de koffer is open. Oftewel, de, uh, de, uh, het beest is los. De beer is, uh, de beer is los. En de geest is uit de fles. We gaan het hebben over muziek. Um, want daarvoor zit ik hier ook voor een groot gedeelte. En van de week... Uh, kwam het nieuws tot ons dat uh, Symfonica in Rosso, jou waarschijnlijk ook nog wel bekend, uh, ooit ja, in het leven zeker. geroepen door Marco Borsato die daarmee een groot voetbalstadion in het oosten van het land nog een voltrek trok uh, en later allerlei uh, gasten daarmee heeft gehaald. Dus. Nick en Simon, dan gaan ze maar door. Uh, groot succes, die heeft uh, de band Doe Maar bereid gevonden... om wederom een reunie aan te gaan. Want dat was een tijdje geleden, een paar jaar geleden... ook al een feit in Ahoy. Uh, en toen zeiden ze daarna... nou, dat was het, doen we nooit meer. Maar uh, ik denk toch dat er ergens, uh, ergens een, een, finan een, een financieel plaatje longt. En ja. geeft ze ongelijk, zou ik zeggen. Uh, om weer samen te gaan komen en weer te gaan spelen. En die hebben gezegd, ja, dat gaan we doen. Dus ze ga, zij gaan in ieder geval twee Symfonica en Rossos doen. Er was eerst één bedacht, maar de tweede is ook meteen al vol uitverkocht. Uh, of althans, het tweede is in de, de verkoop gegaan. Eerst was ze binnen een no-time uitverkocht. Maar nou heb je mij net in stilte, stiekem achter buiten de uitzending verteld, dat je eigenlijk een beurshekel hebt aan doen. Dat wou ik nu gaan zeggen. Want in de, ik ben een kind van de jaren 80 En in de jaren 80 kan ik je vertellen, vond ik het echt. Toen was ik met hele andere dingen. was ik met snoeiharde punkmuziek bezig. En dit paste daar helemaal niet in. Zeker dat gegil van die meiden. Ernst Jansen! Dat was ook mijn favoriet. Ja, precies. En Ernst Jans, die ook over veel te jonge meisjes zong. Daar lette niemand op, geloof ik, in die jaren. Maar ik vond het een dat bizar. Komt nog, dat dat, komt, ja, ja, dat komt er nog, ja. Uh, ik vond het een toen echt een bizarre bent. Ik vond er echt helemaal niks aan. Maar met terugwerkende kracht. Ik heb hier een plaat in hand. Ik zal me even mogen houden voor degene die naar de webcam zitten te kijken. Die heet Doe Maar. En uh, met als ondertitel Echt Alles. Dat zijn drie cd's. Daar staat ook echt alles op. Um, en als je dat beluistert. Dan moet ik toch tot mijn grote uh, uh, spijt toegeven. Dat het hartstikke goed is. Die teksten zijn uh, maatschappij kritisch en bewust. En, en leuk en grappig soms. Muzikaal zit het fantastisch in elkaar. En het is ongelooflijk goed geproduceerd. En het klinkt tot op de dag van... vandaag nog steeds geweldig. Dus vandaar, eerste plaat, aftrappend op deze mooie nieuwe vrijdagavond... Mm -hmm. uh, wordt uh, Doe Maar. En dan niet zomaar een liedje, maar omdat wij nou hier nou toch samen zitten... Smoorverliefd. Is dat een goed idee? Ach, ja. Lenger. Twee te zien in 2012. Doe maar, hoorde je een smorverliefd. I can't wait for the weekend to begin. Het weekend is er, dus tijd voor leuke dingen. Maar wat is er eigenlijk allemaal te doen? Wij zetten wat tips voor je op een rijtje. Valt er bijvoorbeeld nog wat te lachen dit weekend? Comedian Jan Dino Asperaat. Dit weekend, helemaal in druten of all places, staat de enige echte anwar. Een van de leukste Marokkanen er zijn. En ik weet, we kennen allemaal de grote, leuke Marokkaan genaamd Najib. Maar dit is de kleine, grote, leuke Marokkaan. Hij is eigenlijk de Van Velsen onder de comedians. Hij is 1 meter 10. Brutaal, super grappig. Met zijn programma... Gedreven. En het is het. Gedreven. Dit is een gedreven gast. En zijn programma, waar gaat het over? Wat is de rode draad? Nou, er is helemaal geen draad. Er is geen draad. Hij rent van hot naar her op het podium. Heeft het eigenlijk over alles en iedereen. Conclusie, je bent alleen maar aan het lachen. Deze jongen is zo gedreven. Hij heeft één doel. Zorg publiek lach. Nou kijk, als je toch een keer toevallig in Druten bent, of je wilt toevallig een keer naar Druten... ...nou waarom niet gelijk even langs de Agoratheater om ouderwets te gaan lachen met deze kleine, brutale Marokkaan. Dus mijn vriend, hij is super grappig. Ik heb er eigenlijk nu al zin in om naar te gaan. Misschien zie je mij ook daar. Ik ga ook naar Druten. Nou dat zien we elkaar daar. Dames en heren, tot in Druten. Lekker hè? En waar kan je lekker eten? Restaurant-recessant Insboswijk. Boswijk. Tip voor dit weekend, of eigenlijk voor de komende weken, want het kan nog er heel erg druk zijn. Zo populair is deze parel die sinds uh, anderhalf jaar gevestigd is in de binnenstad van Den Haag. In haar eigen zeggen het mooiste zijstraatje van Noord-Einde. Ik heb het over Mazie, vernoemd naar de Maziestraat. Chefkok Takis Panagakis en gastheer Koen Kramer hebben elkaar daar helemaal gevonden. Na ieders indrukwekkende culinaire loopbaan. Paragakis schuldt niet om te experimenteren met Franse en Griekse klassiekers. Die in een parade van pipetten, reageerbuizen en kleine wekflesjes ter tafel komen. Alles is ook nog eens bereid met biologische producten. Zonder opsmuk aan sausen en kruiden. De twee kekke, vrolijke mannen bestieren de zaak met zoveel overtuigend enthousiasme en professionaliteit. Ja, daar kan ik alleen maar van genieten. Restaurant Magie, Centrum Den Haag. Evenement-expert Pim van Leeuwen heeft ook nog een tip voor je. Komend weekend 18, 19, 20 november dan is het Smartlapper Festival uh, weer in Utrecht. Een uh, jaarlijks terugkomend uh, evenement. ...dat in 1995 is ontstaan door uh, een van de kroegen in uh, Utrecht... ...waar uh, zij een, een leuke avond hadden georganiseerd met daarin alleen maar Hollandse meezingers. Zij hadden een hele leuke avond. En zo is eigenlijk het Smart Lab Festival ontstaan. En dat is nu uitgegroeid naar een evenement waar 34 kroegen ongeveer aan meedoen. Uh, ...naast de, de vele muziek... ...die er wordt gespeeld... ...is het ook mogelijk om uh, lekker een hapje te eten... ...middels een uh, Smart diner. ...dat kan in tien verschillende kroegen ongeveer... ...en uh, daar moet je je voorstellen... ...dat je een heerlijke stampotschotel ...of iets dergelijks... ...met een Hollands tintje uh, te eten krijgt. Het smartlappenfestival is eigenlijk voor iedereen... Uh, ...leuk om te bezoeken. Waarom? Omdat in de ene kroeg... Uh, ...staat er een optreden waarbij het dak eraf gaat... ...en de grote meezingers langskomen... ...in de andere kroeg is juist... ...het optreden van een serieuze smartlappenzanger... ...zodat ook degene die echt liefhebber is, uh, aan bod komt. En dit weekend is natuurlijk ja. ook nog het documentaire festival ITVA. Bestuursvoorzitter Dirk Sauer tipt zijn favoriet. Zaterdagavond, dus morgenavond om kwart over elf... ...draait in de munt een uh, nogal controversiële ITVA-film. Het is een Canadese film die heet Pink Ribbons Inc... Ik denk dat de meeste mensen wel eens van Pink Ribbon gehoord hebben. De organisatie die zich inzet voor onderzoek naar borstkanker bij vrouwen. Een veel voorkomend probleem. Uh, zeer sympathiek uh, wordt ondersteund door uh, heel veel be beroemde uh, merken. Uh, op het gebied van de parfum. Heel veel bedrijven hebben zich eraan verbonden. Grote acties overal. Maar de Canadese filmmaakster is in deze Pink Ribbon gedoken En komt tot de conclusie uh, dat het niet allemaal roze geur is. Dat uh, uh, veel van het geld niet besteed wordt aan onderzoek. En dat er ook van allerlei andere dingen aan de hand is. Uh, dus een, een controversiële film heeft in Nederland ook wel tot een reddertje geleid. Want Nieuwsuur heeft hier aandacht aan besteed. Dus een film zeker voor vrouwen om zaterdagavond, morgenavond even naar toe te gaan. Nu onze Joris Kreugel die gaat iedere vrijdag op zoek naar pechvogels en geeft ze een steuntje in de rug. Normaal gesproken maak ik altijd reportages en dan ga ik het land in en ik mag zelf bepalen waar ik naartoe ga. Maar mijn hoofdredacteur die had een ander idee voor onze show die in een nieuw jasje is gestoken. Ik moet iets gaan doen en dan met mensen had hij het over eh, ja, waar wat dan mee aan de hand is en ja, hoe gaan we dat dan aanpakken. Toen dacht ik van nou we gaan een bloemetje brengen maar ja goed dat programma dat kennen we al van RTL 4. En toen hadden we uiteindelijk, na zo'n drie uur brainstorm... toen hadden we verzonnen om maar eens een geluksdubbeltje te gaan geven... aan mensen ja, die iets is overkomen wat je ze eigenlijk helemaal niet gunt. Nou, en de eerste die ik weg ga geven, dat is aan Lizzie. Ze kwam terug van vakantie uit Brazilië. En dat was eigenlijk wel een enorm zielig verhaal. En Lizzie is even nog aan het bellen, maar als het goed is kan ze mij zo, hopelijk als ze niet emotioneel is, te woord staan. Nou, dank u wel dan in ieder geval. Dag. Ja. Wat is je overkomen? Want je bent op vakantie geweest in Brazilië... een maand lang. En toen kwam je thuis? Nou, toen kwam ik thuis. Toen was er nog niets aan de hand. Maar ik zat vanmorgen in de trein en ik ben inmiddels vier dagen terug. En toen kreeg ik een telefoontje van mijn telefoonprovider. En die zei, ja, we hebben een probleem... want we kunnen de laatste rekening niet afschrijven van die rekening. Oh, oh oké. Okay. Ja, dat gaat namelijk ook om een bedrag van 1500 euro. Toen dacht ik, maar 1500 euro... Vervolgens heb ik dat natuurlijk ook aan de provider gevraagd. En zo'n man die op de data zit, daarvan die kreeg ik aan de telefoon. Die precies kon zien hoe dat zit met al het dataverkeer. Want daar had het dus mee te maken. Dat kennelijk... Ik de hele tijd, die hele maand dat ik in Brazilië heb gezeten, mijn internet had aanstaan. En die zei, ja, het klopt dat je roaming uitstond. Ik dacht dat dat gewoon betekende dat je internet uitstond. Maar waarschijnlijk zijn er dingen in je telefoon die los van die roaming dan alsnog op zoek zijn gegaan de hele tijd naar internetverbindingen. Echt iedere minuut opnieuw. Dat was iets van 1,25 of zo per keer. Maar ja, dat deed hij wel constant, iedere minuut. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een telefoonrekening van 1.500 euro. En je weet zeker dat het zo gelopen is? Ik heb één keer gebeld voor vijf minuten. En dat is natuurlijk ook best duur. Dus ik had wel verwacht dat mijn telefoonrekening iets hoger zou zijn dan normaal. Van, nou, ik zal wel een telefoonrekening hebben van 60 euro of zo. Maar hoe dom kan je zijn? <laughs> ja, dat dacht ik ook. Wat je eigenlijk zou moeten doen, zei hij, is met de provider bellen. Ik ga op vakantie. Ik wil graag dat, dat mijn internet geblokkeerd wordt. Toen zei ik, ja, maar wie doet dat in godsnaam? Ik ken niemand die dat doet. Ja, het zou aan mijn telefoon kunnen liggen, zei hij. Ik heb zo'n Nokia E72-telefoon. Uit 1972. Nee, nee, nee, Als je een iPhone hebt of zo'n nieuwe smartphone... dan kun je gewoon op een knopje drukken en er staat alles uit. En bij deze werkt dat... Kennelijk dus wat ingewikkelder, dan moet je alles handmatig uitzetten. En bijvoorbeeld zo'n applicatie als WhatsApp moet je er gewoon vanaf gooien als je naar het buitenland gaat, omdat die niet dan weer Blijf op zijn eigen plek gaat snorren. Ja, wie weet dat soort dingen? Het is naar beneden gegaan, maar ja. het is nog eigenlijk best wel een aanzienlijk ja, bedrag. Aanzienlijke. En dat vind ik zo ontzettend zielig voor jou. Ik moet nu nog, als het goed is, krijg ik dus nu nog een rekening van 650 euro op zich een maand weg zijn en dan vijf minuten bellen vanuit Brazilië... zou ik denken, dan zou je rekening nog zelfs lager moeten zijn... denk ik dan 60 euro. Nee, ik had uitgerekend, het is echt iets van 2 euro per minuut... of zo om daar te bellen naar het buitenland. Nou, hoeveel is vijf keer nee. twee. Goed. Begrijp nu al helemaal waarom jij de mist in bent gegaan... met je mobiele telefoon in Brazilië. Oh, ja. Ik vind het zo'n verschrikkelijk zielig verhaal. En het is de eerste keer dat ik mijn geluksdubbeltje... want die ga ik wekelijks uitreiken op vrijdag... En aan een collega mag geven. Jij krijgt een rosette van mij met een uh, dubbeltje. En wij met z'n allen, want je hebt natuurlijk eigenlijk ook een beetje een gouden tip gegeven. Aan de luisteraars natuurlijk. Die ooit misschien naar Zuid-Amerika op vakantie gaan. en net zo'n telefoon hebben als jij. of misschien zo stom zijn om dat ding aan te laten staan. Je hebt toch ook een tip gegeven. De dus linken. je mag hem opspellen. Het kleurt niet zo mooi bij mijn outfit. Ja, dat is prachtig, ja. En uit de grond van mijn hart hoop ik dat het allemaal goed gaat komen. Nou, ja, dat hoop ik ook. Dank je wel, Joris. BNN Today. Zet een punt achter de week. Zekers doen wij dat. Uh, Erik die gaat een plaat draaien uit zijn Deep Down collectie. Tja, aankomende zondag is het Songbird Festival in Rotterdam. In de Doelen in Rotterdam met een fantastisch programma. En zo fantastisch dat het meteen RAM uitverkocht is. Deze man staat er ook. Het is een Brit met een geweldige stem. Ik heb het over John Allen van het eerste album van ik van de, hem uh, ken. Dead Man Suit, hoor je, Friends. Don't make me come to you now Just like I've done before Don't drag me over old ground And call me to your door Cause though it's hard to say it It won't be hard to see That friends we never were, babe Friends we never will be Why can't we keep the memory That once we two were dear That once the chimes of our love were ringing true and clear Cause I don't want them sounding so dead and out of key When friends we never were, babe Friends we never will be Talk about the weather Or the promises we made Of all we thought was sacred That we were gonna save And Maybe there'd be some things On which we could agree But friends we never were, babe Friends we never will be But darling, don't be thinking Our love was all a waste If I don't come a calling, if you don't see my face. Cause I gave you all of my heart. And you the same to me. But friends we never were, babe. Friends we never will be. In de beste singer singersongenartse traditie, man met gitaar hoorde je John Allen. Heel friends. erg mooi. Mooi, hè? Ja, Oeh. toch? Sanderland? Te ja, heel erg. Echt, echt prachtig. Ja. Waar leek hij nou aan denken? Mij aan ja. deed het aan denken. Oh, ik dacht je dat net zei. Nee, dat, deed, uh, dat zei jij. Nee, dit, ja, doe mij wat keer zegt. Gewoon elke willekeurige singer-songwriter. Ja. Met een prachtige gitaar en een mooie en een, en een goed stem. liedje. Ja, en een ja, goed liedje. Zometeen na negen beginnen we in BNN Today met het weekend. Ja. Echt met het weekend. Zetten we een punt achter de week en gaan we praten over de belangrijkste onderwerpen deze week. Natuurlijk, de Eurocrisis. En natuurlijk Ajax. En ja. dat gaat van een land zeer aan het hart. Ja, ja, ja dat moest van je familie vroeger. Ik heb het uh, echt ingeslagen gekregen op zijn Auto-Asterdam. <laughs> dus ja. uh, dit gaat aan hart. En je gaat ja. ook wel eens, toch? Ja, Ajax. ik ga ook regelmatig. Ja. Ja, en het uh, ja, die... Ajax-dekbed, dat, uh, dat is een nooit dat Heb nooit gehad. En ook geen posters. Dat, dat we niet. Maar uh, voetbal is het Ajax. Zometeen meer Ik ga meer Dirk Veenstra, beurscommentator bij RTL Z. Daar praten we ook mee over de eurocrisis. En meer Erik Orton met Jee. platen uit zijn eigen platenkast. Jee. En bier. En onze prachtige dame Lot die brengt dat naar binnen. Oh, <lacht>